en uh, nog steeds publiceren we ja, eigenlijk elke week heel veel nieuwe artikelen, Is eigenlijk elke dag ooit iets nieuws. Uh, we versturen elk weekend een mailing met een overzichtje. Uh, we hebben ook hele leuke winacties regelmatig voor onze members, waar we verschillende memberships voor aanbieden. Hm. Bijvoorbeeld speciaal om te daten of alleen om artikels te lezen of als ik het zie.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 Uh, verder hebben we elke maand een dilemma, een horoscoop en allerlei verschillende persoonlijke verhalen. Dus uh, ja, wat er volgende week aankomt, staat nog niet vast. Uh, mm. Ik kan wel vertellen dat er een lang boek uit zou komen, Ja. maar ik mag het niet verklappen welke dat is. <lacht> <lacht> dus, uh, en uh, ja. je hebt ons ook geïnterviewd, toch, Ronald en mij, over Rainbow Radio. Wanneer komt dat? Uh... Uh, nou, dat N komt uh, vanavond. Vanavond, kijk. Oh. Ja.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 100. Je had een verzoeknummer. Uh, ja. Wil ik... jij uh, zelf aankondigen? Ja, dat is uh, al een tijdje mijn lievelingsnummer. dit Silk Chiffon. Van Moena en Stevie Bridgers. No. Een De lesbian anthem. Dan gaan we dat uh, draaien. Heel erg bedankt voor het interview. En uh, ja, tot ziens dan. maar weer. Oké, okay, okay. dag. dag. dag.